Stilte, heren, alstublieft. Stilte. Goed. Eh, mijn heren, nadat de voor- en tegens dus tegen elkaar zijn afgewogen... en er nu dus een duidelijke aanwijzing schijnt te bestaan... dat onze vereniging Groenleven doorgaat met het doel waartoe wij haar ooit hebben opgericht... het verfraaien en leefbaar maken van onze wijk... zullen wij thans voor de vijfde maal in successie een wedstrijd uitschrijven. Ah, ja. Een wedstrijd die de inwoners van onze wijk zal laten zien dat er met liefde voor al wat groeit en bloeit... bijzondere resultaten zijn te bereiken. <hijde> Ditmaal gaat het echter niet om de mooiste tuin, zelfs niet om het mooiste bloemperk. Nee, deze keer krijgt hij de prijs die erin slaagt een bijzonder specimen plant... tot een ultimo wasdom te brengen. Oh. <hijde> Ik stel voor, mijn heren, nu alvast een commissie te benoemen die straks op de al bepaalde datum... Tot taak krijgt de resultaten van deze arbeid deze toewijding te beoordelen. Als eerste lid van deze commissie zou ik de heer Van Dormolen willen aanbevelen... ...een van onze trouwste en kundigste leden die ook in het verleden van onze vereniging blijk gegeven heeft... ...een meer dan normale toewijding op te brengen wanneer het erom gaat... ...onze levende natuur aan onze medewijkgenoten te laten zien... Wie dus voor de kandidatuur van de meneer Van Dormolen is, steek u nu zijn hand op. Ja, ja, ja. Prachtig, prachtig. Eendracht maakt macht, zoals onze voorouders reeds terecht opmerkten. Ja, ja, ja. <hijfelijk> Gefeliciteerd, meneer Van Dormolen. Ja, ja, ja. En uh, dan wil ik u vervolgens voorstellen aan de tweede kandidaat voor een van de in deze commissie te vervullen plaatsen... Ook al iemand die zijn spoor op het gebied van de botanie heeft verdiend. Heer. Dus kozen ze mij, lieve. Iedereen was het eens met mijn verkiezing. Hoeveel je dat? Het is toch een hele eer als er zoveel vertrouwen stellen in mijn kunst. Eer? Eer, zeg je toch? Eh, laat me niet lachen. Jij weet heel precies hoe ik over die lieve brief van jou denk. Eer, kom. Nou. Maar, maar Helga, liefje, je hebt er toch nog nooit last van gehad? In mijn kas achter in de tuin? Nee, nee, dat moest er nog bij komen ook. Last hebben van dat smerige gedoe. Het is al erg genoeg dat je er soms uitziet als een door de modder gehaalde werkman. Al dat vieze vuil onder je nagels. Ja, maar Helga... Goed, goed, ik zeg er niks meer van. Je weet trouwens heel goed wat we hebben afgesproken. Jij blijft met die troep achter in de tuin. Hier in huis wil ik niks te maken hebben met die stinkende wenden. Ja, maar Helga, het, het is toch ook mijn huis? En als je er <touw> nou wil inzien. <touw -huis> dat zou je anders niet zeggen. Je zit meer in die stinkende schuur van je dan dat je hier bent. Oh ja, ik weet al wat je nou weer zal gaan zeggen. Een man moet een hobby hebben. Hij moet iets om handen hebben. We hebben tenslotte geen kinderen. Ik heb niks tegen een hobby, maar zoiets. Waarom ga je geen postzegels verzamelen? De natuur. De natuur. Ah, dat is geen natuur. Dat is een compleet oerwoud. Je stinkt gewoon aan de chlorofiel. Met een beetje toewijding. Toewijding? Een ziekte noem ik het. Dat gegraven in die smerige aarde. Dat beetje aarde. Precies, hè, daar gaat het om. Dat is nou precies de reden dat ik die vieze planten voor jou niet in mijn huis wil hebben. Wat je er niet allemaal mee uithaalt, vergif is het, stofdesten en ongezond en al die beesten die op die planten meekomen. Wie weet ben jij nou ook al helemaal vergiftigd door dat spuitspul en al die andere troep die jullie op de planten smijten. Ik ben gezond. Ja, natuurlijk, jij bent gezond. Nou, ik wil ook gezond blijven. En daarom blijf je met die planten uit mijn huis. Die eer beleef je dan maar in je broeikas. Goed, wel we zullen er niet meer over praten. Hé, hey. hey, al kwart voor negen, dan moet ik naar de bank... Oh ja, lieve, dat is waar ook. Ik kom vanmiddag niet naar huis om te eten. Ik moet ergens naartoe dat geen uitstap kan leiden. Er zijn een paar moeilijkheden op kantoor. Je vindt het toch niet erg, hoop ik? Erg? <laughs> nee, nee, nou wel, dan, dan ga ik maar. Tot vanavond dan, lieve. Van Dormolen. Oh, ben jij, mijn kerk. Ja, dat is zo. Maar wat het moet worden, weet ik nog niet. Nee, nee, op het ogenblik niet. Ik wilde maar dat ik wat had, iets, iets waarmee ik eer kan inleggen. Wat? Jij hebt, waar? Ja, die ken ik wel. Dat is het hoek van de grote houtstraat, ik ga er nog vaker wat. Nou. nou, als je dat zeker weet, dan ga ik er straks wel even naartoe naar die zaak. Ja goed. Goed bedankt dan maar. Goed. Ja, ja, als het wat is dan bel ik jou wel even terug. Maar natuurlijk hier, natuurlijk. Goed. Ja, ja. Ja, tot kijk dan maar. Dormbole, dat is aardig voor u dat u me nog niet vergeten bent. En, hoe is het met uw kas? Oh, prima, Hovering, prima, erg goed. Er is weer een wedstrijd uitgeschreven door de vereniging Groen Leven. En ze hebben me aangezocht uh, om als commissielid op te treden in het najaar. Wel, wel, wel, wat zeg je me daarvan? Dat is een hele eer, niet? Ja, ja, dat is het, ja. Uh, ja, moet, moet voor uw vrouw ook leuk zijn dat ze uw kunde zo waarderen? Ja, ja. Ja, die was ook danig in een sas toen ze het hoorden, ja. Uh, wat ik zeggen, wilde hoveling, ik wil natuurlijk zelf ook iets doen, hè. Ik ja. bedoel, ik moet, uh, al ben ik dan commissie, dit zelf ook voor de dag komen met iets bijzonders, begrijp je wel? En toen dacht ik, kom, laat ik eens langs mijn oude vriend hoveling lopen. Misschien heeft hij nou iets in zijn winkel dat de moeite van het opkweken waard is. Alles wat ik in mijn zaak heb, is de moeite van het kweken waard. Zeg me nou, meneer van Dormoven? Nee, nee, nee, nee, hoveling. <laughs> nee, dat bedoel ik natuurlijk niet. Ik wil niet beweren dat jij rommel in je zaak hebt staan. Nee, ik bedoel... Ik wil alleen maar zeggen dat ik iets zeer apart zoek. Iets waarmee ik eer kan inleggen, begrijp je? Iets, iets bijzonders dat niet iedereen heeft. Oh, bedoelt u dat? Ja, ja neem me niet kwalijk, maar ik dacht een ogenblik dat... U... Zeg, hoveling. Heb jij zoiets? Of ik... Uh... Nou... Uh... Dus jij hebt iets, hoveling? ja. <laughs> Ik heb zoveel, meneer van Dormolen. Ze maakt iets speciaals. Speciaal? Ja. Moet moet het luisteren, meneer van Dormolen. Natuurlijk heb ik al wat, maar... oh, Nou, nou, vooruit dan. Wat uh, is het? Nou, nou ja, goed, goed. Wacht, wacht u maar eens even. Even kijken. Hier. Hier, maar moet u nou eens even kijken, hè. Dit. Dit is nou wat bijzonders. Dat? Dat onogelijke plantje? Ja, ja, ja. Toen nou, hoveling. U <laughs> bent niet de enige die dat een onogelijk plantje noemt. Maar ik kan u verzekeren, meneer van Dormolen, dat dit niet zomaar een onogelijk plantje is. Dit is werkelijk iets bijzonders. Dit heeft in heel Nederland geen mens. Bale weet dat natuurlijk. Tja, maar wat is het dan, hoveling? Hé, hey, het, het, het lijkt op een soort clivia. Geen clivia, meneer van Dormolen, nee, nee. Dit is een plant die uit Brazilië komt, uit het Amazonegebied, om precies te zijn. Ja, in hun eigen land zijn ze een stuk groter. Ik heb me laten vertellen dat ze daar wel tot twee tot drie meter hoog kunnen worden. Maar hier? Nee, moet u dat daar nou zien staan? Nee, nee. Nee, dit is maar een kleintje, dat, dat spul wil helemaal niet groeien. Ik denk dat het aan het klimaat ligt. Aan de bovenloop van de Amazone, daar kan je ze vinden... Zei jij, twee tot drie meter, hoveling? waarachtig dat zei ik, meneer. U zal het niet geloven. Nou ja, het binnen vleeseters. Heilige planten. Die indianen daar schijnen de offers aan te brengen. Eigenlijk is het doodgevaarlijk, zoiets in de winkel. Nou, kom nou, hoveling. Meneer, ik meen het, ik ben niet gek. Moet u horen... De echte naam van dit ding is Oleandra carnivorum humanica. En ik voer de schriel met gedroogde vliegen en maren. Maar het is een heel werk hoor, om dat bij te houden. En zoals ik net al zei, groeien doet het niet. Och ja, misschien doe ik het toch wel verkeerd, hè. Ik heb meer op met Hollandse planten. Persoonlijk gaf er lief als ik ervan af was. Maar ja, wie, wie wil dat ding nou hebben, hè. Tja, ja, bovendien heb ik er eigenlijk maar in bruikleen. Een kennis van me, die weer met een expeditie is bijgegaan, bracht er hier. Of ik er zo lang voor wilde zorgen. Is nog zes jaar geleden, maar die is nooit meer teruggekomen. Ja, het ziet er niet fraai uit, dat is waar. Nou, nou, nou, nou zegt u zelf. Uh, dat is niks voor u. Maar ja, voor mijn part nemen ze er voor niks mee. Als ik dat krijg, maar kwijt ben. Uh, uh. Elke keer als ik in de buurt van dat ding kom, dan krijg ik er jeuk van. Ik het ding. Gehecht ben je er in elk geval niet aan, dat is wel duidelijk, nee, Overling. Nee, dan kon hij wel eens gelijk in hebben. Ja, als het er nou om gaat, Overling, ik wil dat plantje wel hebben. Misschien kan ik het wat groter krijgen. Ik zou het in elk geval kunnen proberen, hè. Ja, ik, ik heb nogal wat ervaring met planten, weet je. Ja, ja, dat weet ik, meneer. Daar hoeft u mij nog niks van te vertellen. Die kas van u is door de hele stad bekend. Nou, je moet toch iets hebben om voor te zorgen, nietwaar? Zo heb ik gelijk in, meneer. Alleen, uh, moet u nou per se hiervoor zorgen? Och, op een goed plekje. En dat is mijn kas. Kan het misschien nog best wat worden, denk ik. Nou. Uh. Meneer, moet je eens luisteren. Ik dring er niet op. Helemaal niks. Allemaal op uw eigen verantwoording. Maar, alsjeblieft... ...kring eens van u. Ik zal hem wel zeggen dat hij doodgegaan is. Ten slotte hoef ik er niet even voor te blijven zorgen. Ik heb er al zorgen genoeg. Ik heb ook nog wel wat anders te doen. Nou, meneer Van Dormolen... daar is hij dan? Gratis. Alleen nog omdat u het bent. Kom oh, maar, hovering... ...dat is natuurlijk echt niet nodig. Ik wil er je graag voor betalen, natuurlijk. Zeg maar nee, wat ik. Ervan... Nee, meneer, niks ervan. Ik zal me wel even schamen... ...als ik voor zoiets geld zou vragen. Nee, nee, neemt u nou maar rustig mee... Ik ben blij dat ik dat kringetje kwijt ben. En ik ben benieuwd of u er nog wat van maken kan. Nou, hoveling, als je er zo over denkt, bedankt. Heel hartelijk bedankt. Niks te danken, meneer. Nou, dan, uh, dan ga ik maar. Ik heb tenslotte iets bijzonders gevonden. Dat ze je moeten toegeven. Ja, ja, ja daar kan u zonder op zeggen, meneer. Bijzonder is het zeker. Ja. <lacht> oh, oh ja. Voor ik het <lacht> vergeet, meneer. Er is nog wat. Ja? Uh, ja, kijk. Af en toe, meneer, dan geef ik er altijd wat extra's. Wat lekker, ziet u. Maar een paar stukjes lever van de slager. Dat daar verderop in de straat. daar is een goede. Of een schermie varkensnier. Je weet het tenslotte maar nooit, hè? Nee, je weet het maar nooit. Bedankt. Ja, ja, het is wel goed, meneer. Mag leiden dat u de eerste prijs wint van de vereniging? Het minste wat we kunnen doen is het proberen, niet? En mij zal het niet liggen... Goedemiddag, hoveling. En nogmaals bedankt. Uh, het beste ermee, meneer, en veel succes. Als Peringa, naturalisten. Juist. En als we het hier niet hebben, dan weet ik het niet. Kan ik u misschien helpen, meneer? Ja, dat is te zeggen, ik. Eh, ik ben op zoek naar levend voedsel, heeft u dat? Uh, levend voedsel, meneer? Voor slangen bedoelt u? Nee, nee, dat niet. Ik moet levende vliegen hebben en maden en zo. Heeft u dat? Uh, maden natuurlijk wel, meneer, maar vliegen... Nee, als u die wilt hebben, zult u die zelf moeten vangen met een vliegenkastje. Oh, nou dat is jammer. Maar maden dus wel? Uh, ja, meneer, die hebben we. Hoeveel wilt u hebben? Ja, hoeveel? Uh, we hebben doosjes van 1,25, meneer, daar zitten er nogal wat in. Ah, geeft u me dan voorlopig maar vier doosjes. Vier doosjes? Ja. Uh -huh. Goed, meneer. Zo, dat is dan vijf gulden, meneer. Dank u. Tot ziens, allemaal meneer. Goedemiddag, meneer. dat ik Helga helemaal niks vertel nee nee, laten we het maar meteen in de kast zetten ik moet ergens nog een nieuwe bak hebben en aarde heb ik ook nog oh, ze zal wel in de keuken zijn ...jou niet groter kunnen krijgen. Een mm, lot uit de loterij, dat is het. Daar kan niemand in de hele vereniging tegenop. Ja, ik moet wel verkrijg nog bedanken voor de tip. Zo. Zo, dat is dat. Prima. Daar sta je dan, hè? Nee. Hey. Hey, vergis ik mijn hoofd. Zo ruik ik naar... me dan nog wel en nou eens kijken naar een plaatje uh, daar links ja dat is misschien het beste zo hè ja niet meteen in de zon zo zo dat is wel goed wat ja, ik me nog afvraag hoe zou ze bloeien in de steel waarschijnlijk ja, en hoe vaak dat heb ik helemaal vergeten te vragen nou, dat doe ik dan nog wel. Zo. En nou, de maanden. Zo. Alsjeblieft, hè? Je eerste voedsel van je nieuwe baas. Als en een tafel. Helga zal het eten wel klaar hebben. Ze heeft een vreemde lucht. Het lijkt wel of... ...haan nou, we zullen we zien... Zo, ben je daar? Echt, kijk nou, je handen weer eens. Nee, niet boven het eten. Ga ze maar boven wassen. Jess is je alweer in die kast geweest, kan dat nou niet na het eten? Ja, Helga, ik, ik heb een nieuwe plant en die moest ik. Ja, even... natuurlijk. En met je smerige voeten mijn hele keuken bevuilen. Een heel bijzondere plant is Dat het... zal wel, ja. Maak er maar dat je schoon komt. Ik zet zo meteen het eten op tafel. Goed, Helga. En laat die schoenen van je maar boven. Dat smerige genoegen van jou altijd... Nee, van der Molen. Ik heb het met een paar orchideeën geprobeerd. Maar het wil nog niet zo erg. Uh, jij had toch ook wat? Dat vertelde je tenminste. Een plant niet? Hoe is het daar nou mee? Wordt het wat? Dat is nou toch al een week of tien geleden, niet? Ongeveer, ja. Ja, uh, elf weken. We zien je bijna niet meer. Zit je zo de hele nacht in die kas van je? Nou, dat uh, <laughs> zou je vrouw wel leuk vinden. Ja, laat mijn vrouw dan nou maar buiten gebeuren. Die heeft er niks mee te maken. En? Groeit het dan? Ik, ik, ik zal jou eens wat vertellen. Toen ik gekocht, was dat plantje nog geen twintig centimeter hoog. Ik had trouwens nooit gedacht dat ik het zou redden. Ja, en? Negentig centimeter. Negentig centimeter hoog is het nou als je meent het. Ja, ik, ik, ik, ik, ik wil het nog niemand bij laten. Zeker, zeker. Maar het is zo. Dat schiele ding van eerst, dat groeit tegen de zon in. En zo is nog groter. Dat kan ik je verzekeren. En bloeien? Nee. Nee, dat nog niet. Niemand weet veel van die plant af. Maar ik krijg erin bloei. Dan moet ik er mijn hele leven mee bezig blijven. Nou, ik hoor het er nog wel. Het zal mij Ja, Mij ook, Gebuur. Mij ook. Zo, meneer Van Dormoorn, bent u dan weer? Hetzelfde zeker als altijd. Ja, graag, Slager. Twee kilo poulet graag. En mager. Ja, twee kilo poulet, de bus meneer. Twee kilo poulet, ja, ik hier voor meneer Van Dormolen. En mager, hè, dat weet je nog dan wel. Tjonge tjonge, meneer Van Dormolen. Ik moet u zeggen dat u met z'n tweetjes wat vlees ook kan. Ja, het is goed en gezond, zullen we maar zeggen. Zegt u dat, meneer Van Dormolen? Maar u weet het toch, overdaad schaad. Dat weet u toch. Maar niet in dit geval, Slager. Niet in dit geval. Dat zit wel goed. Maar zou u voor de afwisseling dan niet eens een lekker runderlapje proberen? He? Of het allemaal zijn bistuk is? Nee, nee, nee, nee, slag nee, nee. Mijn vrouw staat erop dat ik poulet mee neem. Koelas zeker, hè, meneer? Overgouden van een vakantie zeker. Nou, ik lust het ook hoor. Maar zo vaak als u koelas eet. Nou ja, het is mijn zaak niet, hè. Hier, hier is de poulet. Beste uh, 18e volger, alsjeblieft. Ja, dank u wel. Nou, oh, en dan kijk je maar weer, hè. Ja, slagen. tot ziens dan maar. En dan moet het toch afgelopen zijn. Dat je er in die stinkende kast van je planten op na houdt, is nog tot daar aan toe. Maar dat je nou ook met dieren begint, dat gaat toch werkelijk te ver. Mijn lieve... Niks te lieve. Ik weet zeker dat jij in die schuur, die, die, dat hok van je dieren hebt. En je weet dat ik allergisch voor dieren ben. Maar schatje dan toch, ik verzeker je dat er in de kast geen enkel dier te vinden jij, is. J, jij ligt. Nou, ga dan kijken als je het niet gelooft. Kijken? Kijken, dat smerige kot. <lacht> Hoe haal je het je hoofd? Wel, dan zul je zien dat er in de hele schuur geen dier te vinden is. Oh, nee. Oh, nee. Nou, je kan me veel wijs maken, hè. ik maak maar niet Maar dit wijs. toch niet, weet je? De slager heeft me gebeld. De, de slager? Wat... Ah, daar kijk je van op, hè? Ja, de slager, hoor. En jij mag raaien waarover. Ik heb geen flauw idee. Dat zal wel niet, nee. Eerlijk niet, lieve. Ho, hou alsjeblieft eens dus op met dat lieve van je. De slager belde me op en vroeg of ik soms belangstelling had voor een goulash-recept. Een goulash-recept. Ik hoor je wel. En hij vroeg vol belangstelling naar mijn gezondheid, omdat jij zoveel vlees mee naar huis nam. Nou, en? Nou, en? Heb ik voor jou wel eens vlees gehad? Nou? Dan moet jij eens goed luisteren, Helga. Als ik vlees meeneem van een slager, dan is dat mijn zaak. Ik zal net zoveel vlees meenemen als ik zelf wil. Om het aan die dieren te geven die je in je schuur hebt. Ik heb geen dieren in mijn kas. Kas, hoor je? Geen schuur. Mag ik je dan misschien vragen waar jij dat vlees dan wel voor nodig hebt? Mag ik dat dan misschien weten? Hoewel ik natuurlijk niet geloof dat je geen dieren in die schuur hebt. Dan geloof je dat maar niet, hoor je. Dan geloof je dat maar niet. Dan... En anders ga je maar kijken... Dat vlees, dat vlees heb ik nodig voor een plant. Een plant. Doe maar. Een plant, ja. Als jij wat meer van mijn liefhebberij interesseert, dan zou je dat al lang geweten hebben. Er is niks geheimzinnigs aan. Onze vereniging heeft een wedstrijd uitgeschreven om het mooiste en het bijzonderste product op te kweken. Daar ben ik mee bezig. En dan voer jij vlees aan een plant. Inderdaad, dan voer ja, ja. ik vlees aan een plant. Je hebt nou eenmaal planten die vlees Ach, eten. Ach man, je bent gek. Ja, misschien ben ik dat dan wel. In elk geval, ik verzorg mijn planten zoals ik dat wil, begrijp je? Ik moet die eerste prijs winnen. Dat heb je ooit. Precies. Ik heb nog nooit de eerste prijs gehaald. En deze keer zal ik het winnen, ook al ga jij nog zo tekeer. Ik zal die prijs winnen, al moet ik honderd slagers aflopen. En stiekem dieren houden. Ach, hou er toch over op, Helga. Zorg jij maar voor het huis houden en laat mij mijn kast houden, dan lopen we elkaar niet in de weg. Nee, zeg dat wel. Ik zal ook geen voetje in die schuur van je zetten, denk dat maar niet. Dat denk ik ook niet, maak je daar maar niet bezorgd over. En ik geloof je nog steeds niet, als je dat maar niet denkt. Dan maar niet. Ik geloof je dat maar niet. Wat, Wat zei ze ook alweer? Dieren. Dieren. Levende dieren. Ze boet nog steeds niet. Waarom? Waarom zou ik dat niet eens proberen? Met levende dieren. Levende muizen bijvoorbeeld... Het eten krijgen. Maar voor het doel moet je wat over hebben. Zie je? Een muis. Ik vraag me af of ze het doet. En als het niet lukt, dan verniel die muis de hele plant. Dan is wel de moeite voor niks geweest. Ja, fijn. Je moet ook een risico durven nemen. Nou. Vooruit dan maar. Leuk is het niet, maar we zullen toch maar... Zo haakje van het deurtje. Sorry, beste muis, maar als het goed is, is het zo voorbij. Twee en een halve meter hoog. Ik heb om de plant een stellage gezet. Je moet vijftien treden op om het ding te voeren. Kom nou, Van Dormolen. We weten heus wel dat jij een goed botanicus bent. Maar twee en een halve meter... Ja, en een stamomtrek van één meter zestig. <laughs> dat kleine dingetje dat ik kocht is groot geworden, gebuur. Dormolen gaat de eerste prijs dit jaar binnen. Daar kun je, je op rekenen. Het hm. is maar één ding. Nou, dat is dan meer dan genoeg, nietwaar? waar? <laughs> Een plant van 2,5 meter hoog. Hoe hoog is jouw kas eigenlijk? Jij gelooft me niet, hè? Wel, wacht maar eens dus af. Over een paar maanden. Maar man, dat moet je een kapitaal kosten. Altijd voordat je die plant toestopt. Muizen, zei je toch? De laatste tijd witte ratten. Ik kweek ze zelf. Witte ratten? Ja. Ik moet toch wat? Maar dat ene bezorgt me toch een ondagelijk gevoel. Wat? Welke ene? Nou, ik, ik, ik zal er zo graag in bloeien zien. Dat zou nou mooi wezen, hè? De deur van mijn kas openmaken, fotografen erbij, een journalist die een groot artikel in de krant schrijft. Man, gebuur, als ze nou maar wilde bloeien, dan zou mijn geluk volmaakt zijn. Dan, dan, dan zou ik alles hebben wat ik wilde. Ja, ik heb er niet zoveel verstand van. Nee, nee, nee. Ik, ik, ik weet niet eens hoe ze bloeit. Daar moet je dan nou volgens mij achter zien te komen. Ja, of ik dat dan niet heb geprobeerd. Nee, dat is het nou juist. Het enige wat ik nog zou willen. Misschien groeit het ding ook nog wel verder. Als het nou al zo groot is... Die gek door die kast van jou nog te klein. Nee, ik hoop van niet. Ik zou niet weten waar ik dan moest beginnen. <laughs> ik had toch moeilijke dakken afhalen, niet? Hm. Nee. Nee, dat denk ik niet, dat ze nog zo groeien. Dat, dat zal nou wel voorbij zijn. De laatste maand is ze niet veel, uh, veel meer in de hoogte gegroeid. Nee. Nee, bloeien. Dat is waar ik op wacht. Maar, maar wanneer? En vooral hoe? Wanneer komt het? En je vrouw Helga? Wat zegt die daarvan? Die moet het toch zeker ook geweldig vinden? Mijn vrouw. Och, die ziet het maar zo'n beetje aan, hè. Die, die bemoeit zich niet met dat soort dingen. Weet je, dat heb ik altijd volgehouden, hè. Ik heb een hobby en zij heeft haar taak in het huishouden. Nooit moeilijkheden. Nooit. Ja. Goedemiddag, meneer Van Dormoren. Goedemiddag, voorzitter. Aardig dat ik u tref. Ik, uh, ik had juist iets willen bespreken. Ja, met mij? Met u, jawel. <laughs> meneer Van Dormoren, ik, uh, ik heb begrepen dat u iets uh, bijzonders aan het kweken bent in uw kas. Ja, dat is zo, ja, ja. Ja, bijzonder. <laughs> zo zou je het wel kunnen noemen. Ja, ja, ja. Uh, wel, daar, daar wilde ik het graag even met u over hebben, meneer Van Dormoren. Over waarom? Wel, kijk u eens, meneer Van Dormolen. Wij vinden het nogal pijnlijk, maar... Er, er is iets dat wij bij nader inzien toch wat verduidelijkt willen zien. Eh, Kijkt u eens, eh, u bent commissielid van de... U heeft mijzelf zelf gekozen. Ja, ja, dat is waar. Dat is zeker waar, meneer Van Dormolen. Maar eh, wat wij vergeten zijn te bepalen is dat... Eh, dat een commissielid... Eh, dat, dat u in die positie natuurlijk... Eh, wat, wat, ...wat labiel staat hè? tegenover iets... ...dat u zelf wil laten meedingen naar de prijs van een vereniging. Begrijpt u? Uh, ja Het ligt wat moeilijk, hè? Uw eigen werk beoordelen en zo. Ja, ja. Wilt u daarmee zeggen? Ja, ja. Ik ben bang van wel, meneer Van Doormolen Wij hebben natuurlijk alle waardering voor uw arbeid in deze, maar... ...ja, wij hebben daar in de eerste instantie niet bij stilgestaan. Dus, eh... Uh... Ja, u kunt twee dingen doen, meneer Van Doormolen of uw product zal niet mee kunnen doen of... U doet wel mee, maar dan moet ik u helaas verzoeken uit de commissie van beoordeling te treden. Maar... Ja, ik, ik begrijp het, meneer Van Doormolen. Het moet een lichte teleurstelling voor u zijn, maar... Ach, u zult kunnen begrijpen dat ik wat dat betreft in een nare positie kom, hè? Ja, ja, de, de, denkt u er nog maar eens over na, meneer Van Doormolen, hè? En laat u mij dan weten wat uw beslissing is. Het, het is jammer, maar... Ja, wij hadden er eerder aan moeten denken. En, en nu? Ineens? Ja, ja, ja. ja het, het spijt me, meneer Van Doormolen Uw vrouw... Mijn vrouw? Ja. Helga? Ja, ik sprak haar toevallig. Uh, nou, eigenlijk was zij het die me op deze onregelmatigheid. Ja. <kwijnt> nou, ik, uh, ik moet er vandoor, meneer Van Doormolen Ik zie u nog wel... En denkt u na over mijn voorstel, hè? Wij zouden u niet graag kwijt zijn uit onze vereniging, dat weet u. Maar ja, onder de gegeven omstandigheden... Eh. Wel, eh, tot ziens dan maar. Ja. Ja, ik, eh, ik zal erover nadenken, voorzitter. U, u, u hoort het wel. Dag, voorzitter. Dag, meneer Van Dormoeren. En eh, doet u uw vrouw de groeten van mij? Ja, dat, eh, dat zal ik doen. Mag ik alsjeblieft iemand tegenkomen? Mag ik alsjeblieft? Wat heb ik er verkeerd aan gedaan? Niks? Niks. Behalve dan dat jij mij op de een of andere manier wilt trekken. Ah, schei toch uit. Jij en je vervelende, stinkende plantentroep je jullie toch uit? Straks gooi ik de hele rotsuur op de vuilnishoop. Dat zou een mooie opruiming geven. Als jij het waagt om mijn werk, mijn planten te vernielen, dan. nou. Wat dan? Wat zou jij dan wel doen? Dat zou je dan wel zien. Maar dan sta ik niet meer voor mezelf in. Dan, dan... Ach, jij. Van de vereniging Groen Leven, zegt u? Ja. Mm -hmm. Nou, meneer, als het inderdaad iets bijzonders is, wil ik wel eens een artikel... Wat zegt u? Nee, nee, normaal gesproken niet, maar in dit geval... Wie, zegt u? Van Dormolen, ja, ja, die ken ik wel. Wacht een ogenblik, dan neem ik even mijn pen. Waar is dat, zegt u? Juist, ja. Juist. Uh, wel, ik zal zien dat ik in de loop van de volgende week langs kan gaan. Ja. Ja, ja, dat is wel mogelijk... Mm -hmm. In elk geval bedankt. Nieuws is nieuws, niet waar? Uh, ja, ja, dank u wel. Dag, meneer. Geen prijs, met jou. Geen prijs. En allemaal omdat ze niet kunnen uitstaan dat ik van Dormolen iets bijzonders heb opgekweekt. Want jij bent bijzonder. Hier, die bladeren, glanzend en sterk, alsof je van binnen leeft. Ik, ik heb jou gekweekt, groot en sterk gemaakt, voor je gezorgd als enige, als enige in de stad. Door mijn moeite, alleen door mijn moeite ben je zo geworden. Leven doe je, leven. Maar waarom bloei je niet? Waarom laat je hem in de steekplant? Je leeft, je bent groot, maar je bloeit niet. Kun jij je nog herinneren? Hoe klein je was toen je in de kas kwam. Hm? Een armzalig, schreeuwd ding was je. Maar vlees doet onder op het plant als jij erin bent. Twee meter zestig. Twee meter zestig. In je stam kun je iemand verbergen. Dit is je bloem niet. Al die witte haar in je stam. Nee, jij bloeit anders. Heel anders. Maar hoe... Hoe bloei jij, plant? Helga, als ze het toch waagt om je te vernielen, als ze dat probeert... Altijd heeft ze wat, altijd heeft ze met was gezeten, plant. En ik heb haar altijd met vrede gelaten. Nooit heb ik iets gezegd, nooit heb ik een aanmerking op haar gemaakt. Maar van jou blijft ze af, plant. Niemand komt er aan jou. Je bent van mij... <laughs> Alleen van mij en van niemand anders. Dieren, dieren zei ze. Dieren. Misschien ben jij wel een dier, een plantendier. De laatste overgebleven van jouw soort. Ben jij een dierenplant Ben jij dat? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, een dier ben jij niet. Jij eet dieren, hè? Jij eet en eet maar altijd maar door, maar je wilt niet bloeien, hè, plant? Jij wil niet zeggen hoe je dat doet. <laughs> maar maar ik, kom, ik kom erachter, plant. Mij nee, maakt jij niks wijs. Ik zal erachter komen hoe jij bloeit. Of wil je dat niet tegen me zeggen? Moet je nog wat eten? Wil je nog een stuk vlees? Een paar misschien? Wacht, wacht. wacht. Hier, hier. Hier is nog een stuk vlees. Vang <laughs> <laughs> bloei, plant, bloei dan toch vooruit, bloei, vlees, vlees, vlees, wat, wat zei die overing ook alweer? Dit is een plant die uit Brazilië komt, uit het Amazonegebied om precies te zijn, het zijn vleeseters, heilige planten. De indianen daar schijnen er offers aan te brengen. Offers. Offers. Plant. Offers. Plant. Plant, waarom zeg je niks? Waarom zeg je me niks? Offers. Offers. Mijn God... Als ik nou. He, dat ik. dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. een offer. Doe de deur achter je dicht. Waarom doe je niet gewoon de deur achter. Jozef, wat kijk je? Ben je nou helemaal? Jozef, doe niet zo gek. Wat heb ik daar in je hand? Wat moet je met die bijl, Jozef? Mijn nee, god, je wilt toch niet? Ga weg. Ga weg, Jozef. Blijf daar staan. Kom niet naar me toe, hoor je. Ga weg. Jozef, Jozef, niet doen. Blijf van me af. Niet doen, Jozef. Niet doen. Ah! Zijn overing Een offer. Ja, de... Indianen doen dat ook. Heer. Dat dacht ze, ja. Mijn, mijn dwarsbomen. Vernielen wilden ze het. Stuk maken. Maar niet... Mijn plant. Niet jouw plant. Jij mag er hebben. Zo. Heer. Heer plant. Nou, wat... Wat zeg je ervan, hè? Vrees. Een heel groot stuk. Vrees. Wat, wat zeg je ervan, plant? Hier. Hier is je offer. Vreet het op, plant. En laat het me nooit meer zien. Nooit meer. Hoor je, plant? En, en, en. En bloei dan. Plant. Bloei. Bloei. Alsjeblieft. <laughs> Bloei. Weg. Nee. nee. Dat is geen bloed. Dat is Helga's bloed niet. Dat is... Je wordt rood, Blond. Je wordt helemaal rood. Al die witte haren... Zo wordt rood? Hahaha! <laughs> rood! Rood! <laughs> Hij bloeit! Hij bloeit! Niet voor niets, Rood! De Diane! <laughs> Hij bloeit! Hij bloeit! Hahaha! <laughs> mijn, mijn plant staat in bloei! Gelukt! <laughs> Het is gelukt! <laughs> oh. Goedemiddag, uh, meneer Van Dormolen. Dat ben ik, ja. Uh, mijn naam is Colom, meneer Van Dormolen. Ik ben journalist bij de stadscourier. Uh, meneer Van Dormolen, ik heb begrepen dat u de krant iets bijzonders heeft te laten zien. Iets bijzonders? Oh ja. Uh, u ja. heeft een plant in bloei gekregen, nietwaar? Een heel bijzondere plant. Uh, vindt u goed dat ik een paar vragen aan u stel? Jawel. Dank u vriendelijk. Hoe zwaar weegt u? Uh, hoe zwaar ik weeg? Uh, wat bedoelt u? 85 kilo, oh, maar <laughs> dat is mooi. Dat is heel mooi, meneer is Prachtig. Wel, laten we dan maar direct naar de kas gaan. Graag. Achter in de tuin, daar staat mijn plan, begrijpt u wel. Mm -hmm. Dan kunt u gelijk zien hoe ik van een klein, schril, niemendalletje... mandalletje een product heb gekweekt dat zijn gelijke niet heeft. Dan komt u maar mee. De, de, deze kant uit, voorzichtig. Past u op het opstapje. Ik bezorg u toch ja. niet te veel last. Nee, nee, nee, niet in het minste, hè. Integendeel. Integendeel, meneer Kolom. Frank Herzen schreef het hoorspel Bloei. Jozef van Dornmolen werd gespeeld door Bert van der Linden. Zijn vrouw Helga, nels Snel. De voorzitter, Bokverstraaten. Bloemenhandelaar Hoveling was Jos van Turenhout. Gebuur, Huip Oerisant. De journalist Kolom, Hans Kersenberg. En de slager, Floor Koen. De regie had, Dick van Putten.